Tien uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Khadija Ariep van de PvdA is de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Na vier stemrondes kreeg ze een meerderheid van het parlement achter zich. Uiteindelijk ging de strijd tussen Ariep en VVD'er Ton Elias. Eerder waren Madeleine van Torenburg van het CDA en Martin Bosma van de PVV afgevallen. De 55-jarige Ariep zit sinds 2007 in de Tweede Kamer.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij PSO Radio Show 1142. Hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen en je gaat luisteren naar twee uur lang naar nieuw-aids muziek. In alle soorten en maten. In alle soorten maten en genres. Want nieuw-aids muziek kent verschillende genres. Zo ook bijvoorbeeld, dat is eigenlijk ook wel een aparte stroming, bedenk ik me net. De piano solos. En in dit geval is het van Brian Kelly. Een gloednieuwe CD. Butterfly Rapture. En daar gaan we naar luisteren. En daarachter komen nog eens vijftien werkjes. Die je allemaal mee kan lezen via internet. Peacefulradio.eu En daar vind je de playlist. Want we zitten op uh, uh, Peaceful Radio 1142. Ik wens je heel veel luisterplezier. I'm just saying, I'm just Shveshwaraya Mahadevaaya Treyambakaya Tripurantakaya Trikagni Kalaya Kalagni Rudraya Nilakandhaya Vrityunjayaya Sarveshwaraya Sada Śrīman Shreemana Mahadevaaya Namaha Om Namaha Shambhavaya Cha Mayopavaya Cha Namaha Shankaraya Mayaskaraya Cha Namaha Shivaya Cha om Diyam Kamya Yajamahe Sugandim Pusti Vardhanam Urvarukami Vabandhanal Vrityor Mukshiyam mamritat Nagendra Haraya Trilochanaya Dasmanganaya Maheshwaraya Gityaya Shuddhaya Digambaraya Dasmenakaraya Namah Shivaya Mandakini Salilachandana Charjitaya Nandishwala Brahmatranathur Maheshwaraya deze kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van Sarupa ye chatadaraaya bina ka hastaya sanatanaya divya ye devaaya digambaraaya namah Thank you. It's kind que ni siquiera me quiero levantar y tiemblo si me acerco al espejo por miedo a ver una nueva ruda el cutis gris, el cabello seco Ik Ik heb een troller. een troller. Ik heb een troller. En ik En mi turno, me puse a leer brillosas revistas, vi que todo en mí estaba mal hecho, pero que todo tenía remedio. Adiós, las gracias, adiós pármanos caídos y también a Chadarís y vale. En dan die keur, da viejita. Señales me hacían llenas de arrugas. Sonrisa me jij da vestida de flores. corria con passes de bailarina. Con passes de bailarina. Laatste dia.